رحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خفن ضحف هذا المدى الإقامة ايه ايه Uh, vandaag gaan we met uh, die doen. de paragraaf al-Iqamah doen. We hebben er behandeld. We hebben voorwaarden van erzien ook behandeld. En nu gaan we verder met Iqamah. Iqamah in de taal betekent iets waar staan. Dus iets wat bijvoorbeeld ligt of zit. Dat je hem laat staan. Uh, en verrichten. Uh, Iqim. het tsalah bijvoorbeeld. Uh, het gebed verrichten. En... Um, uh, in de wet, uh, uh, volgens de terminologie van de fuqaha betekent ikama uh, aangeven dat het gebed gaat beginnen, daadwerkelijk gaat beginnen. Er is aangeven dat, de, uh, dat het gebedstijd is ingegaan, en ikama is aangeven dat het gebed gaat beginnen. Ja. Ja, hebben we behandeld. Ja. Oké, okay. dit is de wat jullie zien, dit is de metten. Wat jullie zien. Hij zegt, al iqamatu sunnah awkadu min al azani. En in het Nederlands, de iqama is een zwaardere sunna dan de azan. Zwaardere sunna, dus is betekent eigenlijk nog belangrijker. En waarom? De Sheikh geeft de, uh, zelf aan, waarom? Hij zegt, omdat het dicht verbonden is met het gebed. Als je azam doet, dan ben je meestal, behalve bij Maghrib gebed, een beetje sunnan ertussen, Maar bij de ikama, er de wordt ikama gedaan en het gebed wordt verricht. Daarom is het sterker en zwaarder sunnah. Hij zegt, إمام الأردي الأزهري ها جاءت هات أودر فان إقامة هات سنة فور إدري إندفيدو عين فور إدري إندفيدو دس, دس إدري إندفيدو فور هم هات سنة إندفيدو هات فور إندفيدو ها إمام دي كبيريس En diegene die farida gaat bidden. Dus niet voor uh, Sunnah al bijvoorbeeld voor Salat al-Eid of zo. Dus Iqamah is alleen voor de vijf verplichte gebeden. Dus de individu die puur is, farida die hij gaat bidden, ook al is het een farida die hij moet inhalen. Dus bijvoorbeeld. Kaza'an bijvoorbeeld, je bent wakker geworden en je hebt dochter en aaser niet gebeden en het is Al-Maghrib. En je gaat dochter en Asr als kaza bidden. Dan doe je alsnog ikana. Of, uh, bijvoorbeeld je gaat bidden en... Uh, dus. Of het nou in tijd is van het gebed of niet. Doe je ikama. Behalve, doe je een uitzondering. Bijvoorbeeld, je moet de bidden. En de tijd gaat bijna voorbij. Als je ikama zou doen, zou je die ene rakaa niet halen. Dan vervalt het. Dan vervalt het om, te, om de ikama te doen. Waarom? Want daardoor uh, ga je het gehele gebed... De, uh, bidden in de tijd van het gebed wat een varde is of eigenlijk een voorwaarde die laat je achterwege die, die verval je uh, om een sunnah te praktiseren en dat kan niet dus ikana doe je voor een verplicht gebed ook al is het qada behalve als de tijd uh, voorbij gaat als je de ikama zou doen. En de ikama doet en dit geldt voor ikhtiariteit of doloriteit. Bijvoorbeeld als je uh, al als je ikama zou doen zou je niet één rak halen voor de ikhtiariteit. Dus je bid en dan gaat de etherad begint aan. ja? Dan vervalt het dan van je ikama. Zo ook als je uh, als je ikama zou doen, dat de daroodi tijd vervalt, ja? De daroodi gaat in, uh, komt in, terwijl jij je ikama zit te doen, of je bent net bezig met het vertijderen, of je bent net in rokouw. Is dat duidelijk? Dus de Ikama vervalt als je de ichthyaliteit of de doloriteit zou missen. Dus als je in bent, dan zou je ichthyaliteit missen als je Ikama doet. En als je in doloriteit bent, dan zou je doloriteit missen. Dan vervalt Ikama anders hoor je het te doen. Hij zegt... Dan is het geen sunnah meer om te doen. Sterker nog, het is verplicht om het niet te doen. Om zo rekening te houden met de tijd. En daarna zegt hij over fil hattab Hij bedoelt hiermee, Imam al-Hattab, uh, hij heeft een uh, meesterwerk. Uitleg op Muqtas Khalil. is een van de meest uitgebreide uh, uitleggen op uh, Khalil. Imam al heeft gezegd, het is mijn doel voor diegene die ikame doet, dat hij staat. Dus niet zittend of op een ezel, of op een, in een auto, of op een brommer, Dus dat je staat. En dat je in staat bent van wudu En dat je in de richting bent, in de richting staat van de qibla. Hij zegt, en wat is overgeleverd van Imam Ibn Arafa? Imam Ibn Arafah is een grote melk geleden uit Tunesië. Ibn Arafah zei, wudu is voorwaarde. In tegenstelling tot adhan. Waarom? Want hij zegt, hoe ga je adhan doen terwijl je geen wudu hebt? Uh, nee, hoe ga je ikanma doen terwijl je geen wudu hebt? Want dan je doet iqama en dan moet je nog wudu doen. Daarom heeft imam Ibn Araf het gezegd. Maar imam al-Hattab heeft dat niet gesteund. Hij zei, het is niet een voorwaarde. Dus uh, stel je voor, uh, als iemand zonder wudu iqama doet, dan is die iqama ongeldig. Maar hij zei, het is slecht sunnah. Of mandub, Sorry. Oké, okay. hij heeft gezegd, uh, de reden waarom het sterkere sunnah is dan de adhan omdat het dicht verbonden is uh, met het gebed. Oké, okay. stel je voor iemand doet ikama en hij blijft even wachten, de imam wacht even voordat hij gaat bidden. Hierover zijn uh, twee meningen in de madhab eentje zegt of het nou een korte onderbreking is of een lange onderbreking die ik is ongeldig en het moet opnieuw worden gedaan. En de tweede mening die zegt als het een korte onderbreking is dan is het dan is er niks mis mee en als het een lange onderbreking is dan is de ik ongeldig en deze laatste mening is de meest De sterkste mening De azan is een oproep dat het gebedstijd is ingegaan en de ikana is een uh, oproep dat het gebed gaat beginnen. Imam ibn Kinana, hij zegt. Wie de ikama opzettelijk niet verricht, dan is zijn gebed ongeldig. Maar, diegene die uitleg geeft, die zegt. Maar de mashhoor is dat het wel geldig is. Oké, okay, maar waarom? Uh, imam Shahid, die weet ook wel dat, het, uh, dat de uitspraak van Imam ibn Kinana niet de mashhoor is. Maar waarom heeft hij het genoemd? Waarom heeft hij uh, zijn mening geciteerd? Uh, dat wordt duidelijk als we de woorden dan nalezen. Hij zegt: mm -hmm. Hij zegt dus, uit voorzichtigheid moet men uh, heel serieus ermee omgaan dat hij de ikana altijd verricht en dat hij daar niet laks mee is. Dus, waarom citeert hij die mening van Ibn Kinana? Om te laten zien, uh, om duidelijk te maken, dat van lijsten, er is zelfs een mening in de madhhab die zegt dat als jij geen ikamah doet, dan is je gebed ongeldig. Dus uit voorzichtigheid, en dit is een fundament in de Maliki Mer madhhab, uh, namelijk, al gilaaf, rekening houden met de andere meningen. Of het nou binnen de mezheb is, of buiten de mezheb. Rekening houden daarmee, en die, die, die, die, die meningsverschil, die krijgt een waarde in de mezheb, en bij de moustahid, uh, die tot zijn vonnis komt. Dus normaal zou hij zeggen, als je geen ikame doet, is je dat geldig. Maar nu maakt hij het strenger, hij zegt, pas op dat jij het niet doet. Want er zijn meningen die zeggen dat het ongeldig is. En als jij weet, als moslim zijnde, hey, er is een mening die zegt, het is ongeldig, dan ga je voor de zekerheid, doe je je best. Daarom heeft hij het genoemd. Want de masjur is dat het wel geldig is. اوكي okay, ابن كنانه في استاذ ايمان ابن كنانه ها هيك ايمان ابن كنانه ها عثمان Ibn Isa, Ibn Kinana. Zijn koning is Abu Amru. Hij is een van de foqaha van Medina. Dus een van de studenten van imam Malik. En hij is een van de kopstukken van de medinistische school van de Malikia. Uh, in vorige lessen heb ik gezegd dat de Maliki madhadi kent meerdere scholen. Bijvoorbeeld de Irakische school. Uh, de Maghrebijnse, dus Tunesië, Marokko, Andalus en and, de uh, Medinistische school en de Egyptische school. En iedere imam, uh, kopstukken daarvan. Bijvoorbeeld, van de Egyptische school heb je Ibn Wahab Ash Ashad een Iman Ibn al Qasim. En de Irakese school heb je bijvoorbeeld Qadi Abdul Wahab, maar dat is weer een latere. En je he hebt uh, de auteur van uh, het boek Al-Zinlab. أن صن مدينستي خلها بير مطلاف ابن الماجيسون، أن ابن كينانا، ماركو هبي إبن زياد، هبي أه... أن مالكو هبيرة ابن زيد، هبيرة بهلول، أن ده صوت إمام، أن يحيى ابن يحيى الليفي، ابن سبلون، دي زين أمر خلوت إمام، دي دي المذهب نار مالكو بعفواً تبع خبرعت، أو فنادلوز، أو فناد العراق، أو فناد en er heeft. Uh, de laatste tijd. Je bijvoorbeeld de mensen. Die niet aan eigen dieheid doen. Maar of ze doen. Ze zijn een beetje lichte uh, soort van eigen dieheid Bijvoorbeeld ze zeggen. We zijn Melikia. Maar volgens de medianistische school. Met andere woorden. En dan zeggen ze bijvoorbeeld. Uh, de Melikia en Medina. Die zeggen bijvoorbeeld. Uh, qabd doen ze niet. We doen juist. Uh, nee, het zedel doen we niet, maar we gaan eerst kap doen. Dus we houden onze handen op de borst. Bijvoorbeeld, we ze zeggen van de ulama van Medina, die hebben gezegd: Ahad, hadith. Ahad gaat voor de praktijk van de ulama van Medina. Maar bijvoorbeeld, als je in de biografie leest van Imam ibn Kinana, en wat uh, Imam ibn Abdulbar, al-Maliki, een grote hafid, een grote hadith geleden, die zegt over Imam Ibn Kinana... Hij zegt over hem... Uh, hij was een student van Imam Malik... En... Gespecialiseerd in Ra'i... Ahle Ra'i was hij dus... En Ahle Ra'i... Uh, vandaag de dag is dat een soort negatieve benaming... Maar er is niks negatiefs aan... Het is juist een, een waarde... Voor je... Om Ahle Ra'i te zijn... Je hebt twee soorten mensen die de sharia hebben ahl al hadith en ahl al en deze groep, twee groepen waren zelfs bij de sahaba je had bepaalde sahaba die deden beter eigen ja eigen en je had andere die bleven letterlijk bijvoorbeeld aan de hadith houden net als die, de twee sahaba de, de groep toen de profeet tegen hen zei dit asr alleen in bani koreza een groep zei, en, en toen waren ze nog onderweg en Maghreb was, aan, aan, aan, was, was bijna begonnen. Dus een groep van de sahabes zei, we moeten nu naar Asr bidden, anders zijn we te laat. En de profeet bedoelde daarmee dat we moesten opschieten. Maar we hebben niet gered, dus we gaan Asr hier bidden. Niet pas in Quraida. Quraida is een stam, een joodse stam in Medina. En een andere groep zei, nee, de profeet zei, bid in Quraida. Dus we gaan in Quraida bid. En toen hebben ze, een groep heeft gebeden in, uh, voor Quraida, voor de maghrib. En de andere hebben gebeden na de maghrib. En toen kwamen ze bij de profeet, hebben ze gevraagd. En toen zei hij, van beide, jullie hebben het beide goed. Met andere woorden, jullie begrip is geldig. En da daarvan ontstonden ahl al-ra'i en ahl al-hadid. En Ibn Kinana, hij was van de Medinistische school en hij was gespecialiseerd in Ra'i. Dus niet alle ulema van Medina waren een soort van, uh, uh, volgens de begrip van de mens van deze tijd, ahl al-hadith. Dus zolang een hadith sahih is, dan prakticeer, pra prakt uh, prakticeer ik hem. Boeit mij niet uh, wat de andere regels of andere bewijzen daarover zeggen. Als hadith sahih is, is mijn mede. En dan proberen ze via deze weg uh, en dan zeggen ze ik ben Medani uh, en hier bepaalde mensen die daarnaar oproepen bijvoorbeeld Hassan Ktani, Sheikh Hassan Ktani hij zei dat in zijn uitleg op, uh, op Morshid Lemoine bijvoorbeeld en dat soort zaken in ieder geval Ibn Kinana hij was groot imam van Rai, onder de studenten van Ibn Malik van Medina dus niet Marokkanen of Egyptenaren of Irakezen en Imam Ibn Bekir, hij zegt over Ibn Kinana, hij zegt dat hij de meest ijverige en strikte student was van Imam Malik. En als Imam Malik, bijvoorbeeld Imam Malik, die gaf les uit een boek, bijvoorbeeld Muatta. En hij hield hem zelf vast en hij ging ervan lezen. Als hij moe was in het vasthouden van dit boek, dan gaf hij het aan Habib. Habib was de student van Imam Malik die altijd van dat boek ging voorlezen. Of hij gaf het aan Ibn Kinana. En hij zegt ook over Ibn, Ibn Kinana dat hij altijd naast Ibn Malik zat tijdens de les. Altijd naast hem. Hij verliet die plek niet. En Ibn Kinana is ook diegene toen, de, toen Ibn Malik was overleden, dat hij de, zijn les overnam. Dus hij ging na Ibn Malik ging hij daar lesgeven. Waar Ibn Malik les gaf, daar ging hij lesgeven. Uh, en toen Imam Malik Rahimalla overleden was, was Ibn Kinana een van, de, een van degenen die hem hebben gewassen. En als Imam Malik bijvoorbeeld naar Al-Rashid, de Khalifa, in die tijd, als hij naar Al-Rashid ging om met Imam Abu Yusuf te debatteren over uh, fiqh zaken bijvoorbeeld. Abu Yusuf, de student van imam Abu Hanifa, dan nam hij Ibn Kinana altijd mee. Uh, imam Ibn Kinana, hij overleed in het jaar 186 hijriya. En, en andere zeggen, tien jaar nadat imam Malik dood was. En Ibn Kinana overleed terwijl hij hajj aan het doen was. Even. Uh, het is goed voor de uh, student dat hij weet wie zijn imams zijn in de madhab en wat ze hebben voortgebracht om zelfs als voorbeeld te nemen bijvoorbeeld dus imam ibn Kiranah hij zegt als je bewust de ikamah niet doet dan is je gebed ongeldig maar de hoorde mening is dat het wel geldig is En dan zegt de imam uh, al-Abi, hij zegt, het is mijn doel voor de imam om de ihram uit te stellen. Dus als de ikama wordt gedaan, dat hij wacht met Iqama nadat de ikama voorbij is. En tussen de tijd, dus na de ikama is het ook mijn doel, het is niet in dit boek genoemd, maar in de uitleg van uh, Khalil. Dat de imam zich bezighoudt met de rij, om de rij uh, recht te zetten. Ja, dat dus mensen recht staan. En in de tijd van Ine Melk, uh, of in de tijd van uh, Omar ibn Abdelaziz, had je bewakers. En die gingen dan mensen recht zetten. En als iemand kop was, of hij was leer, hij was een beetje uh, in de war, hij wou niet recht gaan staan, of hij deed bij de hand, na het gebed namen ze hem mee dan voor ondervraging. Gewoon als uh, discipline in die tijd. Waarom zegt hij dat de, na de ikama je moet even wachten en dan pas begint iemand imam met tekbeer? Want in de Hanafi mezheb is het aangeraden dat de imam doet als de Diegene die Iqamah doet, als hij zegt dat Iqamah salah dan doet die imam tekbeer. Maar daarom heeft hij dat nu aangeduid om, om, niet, om te, te weten dat het niet hetzelfde is. En dat zie je vaak in het uh, boek als de verschillen. En iets is wijdspreid, bijvoorbeeld: dit, was, dit is een Egyptisch boek. De auteur en de, degene die uitleg heeft geschreven. En in die tijd, in hun tijd, was de Hansei-madhhab de staatsmadhhab onder de Ottomaanse kalifet. En, uh, dus er waren veel uh, Hanafi ulema, vooral nu ook Bijvoorbeeld Shoron Boulali, die was een eh, Die in Egypte was, Shoron Boulali is een dorp in Egypte Dus dat je dan de verschillen ziet, zodat jij niet denkt van, oh mijn, in onze moskee doen ze zo, terwijl ze hanaf zijn, dus zo hoort het Zodat jij je, je eigen mezheb uh, beter weet Hij zegt dan, dit allemaal is alleen, dit geldt voor de man. Yeah. man ja, we zeiden dat iqama doen is sunnah een. En dat houdt in dat het sunnah voor jou is, voor de man, als je alleen bent. Is het sunnah. En voor de jama'a is het sunnah kifa'iya. Net de kifa'iya, nu is het sunnah kifa'iya. Dat houdt in als één iqama doet, en dat is, zo hoort het. Dan is het vervalt het voor iedereen. En als je in de uitleg leest van uh, Khalil bijvoorbeeld uh, in uh, Menjarid, dan lees je dat imam in Mejiri uit Nazira in uh, Sicilië, dat hij als hij als de ikana werd gedaan, dan deed hij ik voor zichzelf. Hij zegt, want uh, deze leek in deze tijd. Ze uh, als, als doen ikama zonder de intentie Voor bijvoorbeeld uh, Korba Dus dat je een goede daad doet Je doet ikama. En in zijn uh, In zijn Was dat een voorwaarde voor ikama. Dus als je Ikame doet Dat je intentie doet Dat je Ikame doet Maar ook dat je Een daad doet die jou dichter bij Allah brengt En iemand die dat gewoon doet Omdat ja, hij Dagelijks en uh, dan ga je de uh, gedachte krijgen dat hij dat, omdat hij een leek is, dat hij dat gewoon, hij doet het zonder die intentie of voor de zekerheid. Of ze zijn ooit ondervraagd bijvoorbeeld. Dus imam Meziri, die, wist, uh, die, die deed dat. Als hij, uh, als hij dat, uh, als hij, uh, als ik aan het gedaan deed, hij ik in zichzelf voor zichzelf. Ja. Want hij geloofde, het is een voorwaarde. Dat je ook de intentie doet van korba. Maar de menshoormers hebben is dat het geen voorwaarde heeft. Dus als iemand ikama doet. Met de intentie gewoon van ikama. Zonder intentie van korba dan is het geldig. Maar dit, dit, dit, dit, dit, uh, dit lees je meestal in uitgebreide boeken. Zoals de uitleg op Geilin. Maar ik zeg het gewoon voor uh, dat, men, dat, dat je ziet hoe de geleerden waren. Hij zegt, dit allemaal geldt voor de man. Maar de vrouw, de ikama is niet sunnah, maar is een mustahab. Mustahab is een lagere gradatie dan sunnah. Als zij alleen bidt. Ja, dus als een zuster alleen gaat bidden, dan is de ikama, hoe ze de ikama te doen. Dus. Maar het is geen sunnah, het is mustahab. Maar als ze achter een man gaat bidden, dan is, als zij de ikame hebben gedaan, is dat genoeg voor hen. En dan zegt hij: dus, Als aran, uh, az, wajib, niet, dus. de vrouw geen ikame doet, dan is zij niet zondig. Want als je geen mustahab doet, ben je niet zondig. Pas als je haram, als je een niet doet. Want dit is alleen mustahab. Maar Imam al dewi in حاشية haafia op en kiefei de taalib rabani de auteur van dus abul hasan al shadhili hij heeft ook een atlakh op de risala en imam al Wat zegt imam al-Adawi? Hij zegt, het is, het is, ze is niet zondig als zij de ikamah niet doet. Maar, ze hoort wel bericht te worden. Want, als je haram doet, ja, dan word je bekritiseerd. Nee, dat is nee. Ja, maar als je sunnah niet doet, of men niet doet, of mustahab niet doet, dan wordt het je uh, dan word je berist. Dus het betekent niet van, oké, okay, ik heb geen mustahab gedaan. Ja, het is maar mustahab. Ik hoef het niet te doen. Nee, zo hoor je niet te denken. Vooral als je praktiseert en je, uh, je doet kennis op en je bent voorbeeld voor anderen. Dan moet je dat soort zaken zeker wel doen. Omdat het mustahab is, moet je het juist doen. Zoals iemand zei, wij doen Sunnah niet omdat het maar Sunnah is, en Sahaba deden het juist omdat het Sunnah was. En uh, dit is goed voor bijvoorbeeld als je iemand die praktiseert, hij doet Sunnah niet. Het is goed dat je elkaar berist, maar op een vriendelijke, aardige manier. Behalve als je weet van iemand, als ik hem berist... Hij gaat raar reageren of hij gaat raar denken, dan laat het maar. Want wat, wat de gevolgen zijn, zijn dan veel erger dan dat ze die mustahab gaan doen. Dit gaat voor man en voor vrouw. Dus men moet denken van, ik moet mustahab doen juist omdat het mustahab is. Bijvoorbeeld, Imam Malik, die was een keertje met zijn student aan het praten, Ibn Wahid. Hij was met hem aan het praten en toen, zij, toen ging de azaan. En toen ging Ibn Wahab, hij zei... Hij zei... Uh, neem me niet kwalijk, ik moet even weg. Toen zei Ibn medik tegen hem, wat ga je doen? Azan is we gaan, bijvoorbeeld naar de moskee. Hij zei tegen hem, ik moet nog rodo doen. En toen zei hij tegen hem, Ibn medik, hij sloeg in veranderen. Subhanallah, je bent student van kennis en je hebt geen rodo als de azan gaat. Dit, dit is een berisping... ...in mustahab zaken, in mijn maar hij zegt tegen hem, subhanallah, jij bent student van kennis en de azan gaat, je hebt geen hudu. Je bent student van kennis, jij moet hudu doen voordat de azan is gaan. Dat is de bedoeling, dat is de berichting. En, Ibn Uwab, hij zijn niet, ja, is maar sunnah waar, waarom is jij zo moeilijk, ofzo. Je zegt. Hij wil het goede voor mij. Hij zegt het niet persoonlijk, maar hij zegt het goede voor mij. En omdat het een zaak is van je bent niet een, uh, een leek. Je bent niet zomaar iemand. Jij weet. Je hebt het gestudeerd. Dus jij hoort beter te weten. Oké. Okay, voor de man als je alleen is. Ja. Ja. Hij heeft, hier, hij heeft hier niet gesproken over. Moet de vrouw nou. Of heeft hij het wel gezegd. Oh, de uitleg staat er niet. dan Dus de vrouw als je ecana doet, moet ze net stilletjes zeggen. Hoe je kwal aanreest als je het bidt. Zeg je zo de ikama. Je doet niet hard op. Dit gaat ook voor de man als je alleen bidt. Dan krijg je twee moesten En je doet ikama en je doet het stilletjes. Ja? Yeah? Voor de vrouw geldt het ook. Dus de vrouw, als de ikama e doet, doet het zacht. De zinnen van de ikama e zijn. Dus hoe doe je de ikama? Hij zegt, hij zegt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dus Allahu Akbar zeg je twee keer. En dan zeg je, Ashadu Allah, Allah أكبر, zegt, then, zegt, on, La ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يا في المذهب متفق الله أكبر الله أكبر شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه لا قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وان ان زيد زي مو ستوب اوف السكون اقامه مو تشوك ستوب اوف ذا أن اوف ذا في المذهب maar uh, wat verschilt er zijn in je kamer? Er zijn je zegt de, de, de zin en dan stop je even en dan ga je verder. Je kamer niet, je doet het aan elkaar. Dus tekbeer is twee keer, Allahu Akbar, Allah, Allah, dat is twee keer. De rest is één keer. Zelf kan het salah. Als je dat vandaag de dag doet, ergens in de moskee gaan ze je zo aankijken. Aan dat is het minste wat er gebeurt. Dat ze je later gaan aankijken. Dat ze gaan uh, berispen of ze gaan zeggen wat doe jij of ga je corrigeren. Dat moet je sowieso verwachten. Ja, daar, uh, daar gaan we over spreken insanaal. Daar hebben we maar allemaal over gesproken, dus de, de zinnen van de iqam zijn hier. Allahu Akbar twee keer. De rest één keer. Zelfs kan het salah. Allahu akbar, Allahu akbar weer twee keer. La ilaha lalla. Zo hoort het. En niet op een andere manier. En dan zegt hij. Hij zegt hij ziet dus dat het. Uh, dat alles één keer wordt gedaan. Behalve dit kweer. Dat wordt twee keer gedaan. En dit is de hoor. Hij zegt. Dus als iemand. Een maliki. Ja. Een maliki. Een maliki die gaat. Die doet. Euh, do, die doet de ikama. Ja. Maar. Hij zegt. Andere zinnen dan Allah. Ook zegt hij twee keer. Helemaal doet hij het zo. Dus alles zegt hij twee keer. Dat is Ahna. Maar dit geldt als een Mariki doet ja Dus als een mariki, hij gaat hij doet alle zinnen, doet hij twee keer. Dan is de Ikama ongeldig. Moet opnieuw gedaan worden. Of hij, dus hij doet alles twee keer. Of de helft doet hij twee keer. De helft, en meer dan dat, doet hij twee keer. Dan is het gebed ongeldig. Als hij minder dan de helft twee keer doet... Behalve Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan is de ikame wel geldig. Maar beter dat men teg, tegen hem zegt van. Ga, iemand anders moet ikame doen. Ja. De ulema hebben gezegd. Uh, bijvoorbeeld in. Uh, ja. Imam Ali zegt in zijn uitleg op Khalil. Dit geldt ook als hij de helft ervan twee keer doet of meer. Behalve. Als dat zijn madhav is, zoals een Hanafi. Ja, gaan we gaan in moskee bidden. En een Hanafi doet ikama. En zij doen alles twee keer. Dat is geldig, want dat is zijn hebt. Dat respecteren wij, dat is niks mis mee. Maar wat ga je doen als je iemand, hij volgt geen hebt En hij doet dat? Wat ga je dan doen? Als je kracht hebt. Of je kan disciplineren, dan disciplineren je En vooral als het Marokkaanse moskee is, begrijp je Ja? Dan zeg je, wacht wacht, stop maar even En dan doet iemand anders in Want als jij bij hun moskee komt En ja maar zo is het, wat kun je eraan doen Dan kijken ze je ook raar aan als jij iets doet wat De ulema van Medina hebben gedaan als je bijvoorbeeld met ze gaat, dan gaan ze je ook allemaal aankijken. En je zet me Ravidi ofzo? op. zegt mij, waarom doe je dat? BLA-video. Ik zet me zo. En dit is iemand, hij is ik. Ik bad aan zijn linkerkant, Abou nog bad aan zijn rechterkant. Abou nog ging met zijn handen onder de navel. En ik ging met mijn handen los. Toen we klaar waren met bidden, wat is met jullie, eentje hier, Hanafi, hij zit met de handen onder de navel, anderen andere, hij bidt met Salafi, hij begon te, hij was boos geworden, hij ging flippen, zo. Ik, hij zei tegen mij van, uh, ja, ben die of zo nu, in deze tijd is het hadith wedstrijd, waarom doe je dat nog? Ik zei tegen mij, ik volg mijn medeheb en hij volgt zijn medeheb, wat is het mis? Hij zegt ja, als mensen zien, gaan ze zeggen je bent Ravidi. Ik zeg tegen hem ja, als mensen jou zo zien, dan gaan ze zeggen je bent Medgali. Dat ken ik ook zeg. Wat verschil, hoe jij bent, gaan ze zeggen jij volgt Albani. Dus zij kijken zo zwaar aan. Terwijl ze. Hun mening is van hun eigen ishtihaat. En dat is ongeldig. Ook al komt het overeen met de waarheid. Zoals de ulema hebben gezegd. Iemand hij gaat... Uh, hij gaat bidden. Maar hij weet niet wat de Qibla is. En hij is ook niet iemand... Hij is ook niet iemand... Die ishtihaat heeft. Hij kan ishtihaat doen om... Hij weet hoe hij de Qibla kan weten. Door middel van de, uh, bijvoorbeeld de planten, de sterren... De hemel, de schaduw van uh, je schaduw bijvoorbeeld. Hij weet dat allemaal niet. Maar er is iemand die weet dat allemaal. Maar hij vraagt hem niet, hij gaat het zo vanzelf doen. Hij zegt, nee, waarom moet ik hem vragen? Ik doe het zelf. En dan bidt hij, dan is het gebed ongeldig. Ook, ook al is het volgens, wat het juist op de Kibla. Want je begint de Qibla met, met uh, onwetendheid. Precies hier. Dus diegene die de ikana, hij zegt het de helft ervan en meer zegt hij twee keer. Ja, dan is zijn ikama ongeldig. Behalve als hij niet een melke is. Bijvoorbeeld hij is een hanafi, die, die, die doen alles twee keer. Dan is daar niks mis mee, dat is een mevrouw die gerespecteerd wordt, die zijn mushtahedin heeft en zijn grote imam. En er dat dat mag niet bericht worden in meningsverschil zaak van meningsverschil. Als je iemand je bent in een moskee en zo'n iemand die, hij doet die het aangestipt heeft, doe je voor jezelf, voor je veiligheid. Hij zegt en diegene die, die, die de ikama doet, hij mag niet spreken tussen zijn ikama. en als iemand hem groet, dus iemand zegt Groet hem, dan mag hij hem ook niet teruggroeten. Ook niet met zijn, dus hij mag niet teruggroeten, zo zeggen ze. En ook niet met de hoofd of met de hand, mag niet. Hij mag niet. Hier is macro, dus het is macro om dat te doen. Oké, okay, hier is een vraagstuk van: Wanneer sta je op? أزد إقامة خاط. إذا ما جاي زاي إقام فلان أزد إقامة بخن أو تاجز يا الإقامة أو نادر الإقامة يدخل. إبن عمر مدونة إبن عمر بخون إمام زاي إبن عمر استندت أزد إمام زاي قد قامتي الصلاة. Dus ook als hij het goed doet, die imam. Nee, die imam doet geen ikama. Die imam doet geen. Diegene die ikama doet, is meestal diegene die ADAN heeft gedaan. Die imam doet geen aden, euh, doet geen ikama. Normaal, maar in deze tijd heb je bijvoorbeeld de imam doet, doet wel aden. En hij, hij leidt, maar hij doet niet de ikama, dat doet iemand anders. Kijk, je hebt verschillende mensen, ja. Je hebt bijvoorbeeld mensen Leek. Hij heeft het gewoon van een geleerde, ja. Hij is in Mekka geweest. En hij ziet mensen doen zijn. Of hij hoort azan van, uh, van, uh, op tv. Of in de moskee waar zij hebben gebeden. Hij doet taqlid, ja. Hij zegt niet tegen jou, deze hadith, die andere niet. Hij doet gewoon taqlid op ons leerde. Als hij zijn doet, ook al is het niet... Uh, volgens de Maliki en hij is een Marokkaan. Dan is er niks mis mee. Maar als je iemand ziet van, je weet van de, deze persoon, uh, je merkt het gelijk dat hij uh, gewoon van dat soort mensen zijn die eigenlijk die hebben. Ja? Als je het kan veranderen, verander je het. Als je niet kan veranderen, dan doe je gewoon voor jezelf wat zekerheid. Je doet voor jezelf ikama e als diegene die ikkama e doet, hij doet niet volgens de met medhaap en hij is bijvoorbeeld een Marokkaan. Maar iemand die uh, bijvoorbeeld, hij is een Hanafi of een Marokkaan en je ziet aan hem van, hij is niet iemand die met jou gaat discussiëren want je deed, dit is geen bewijs, dat is wel bewijs. Ja, het is gewoon een leek, gewoon iemand van, uh, hij is gewoon een... Uh, hij beet, hij doet azan, hij doet hij heeft van zijn vader of van, het het van het het het het witheeee, het de imam Bij hem hoef je het niet voor jezelf te doen, je doet het alleen voor jezelf Bijvoorbeeld je zit in Marokkaan En hij heeft het ikama, zijn vader, zijn opa, zijn allemaal, en hij komt nu tegen jou en zegt van Ik doe eigenlijk had sahib Bukhari, ik volg alleen Bukhari, ik volg alleen Muslim Of die Saudier heeft dat gezegd en die Saudi heeft dat gezegd هذا uh, يتبكر إمام ماريك يفعل فالس، إمام أبو حنيفة يفعل فالس إمام أبو حنيفة كنت مرترى في الحديث هذا الصوت التخصي أشياء هم يظهر أنه يقام بأدواء في جارة، فأني بأهم Dit is een paragraaf voor, uh, voor de ichama. Er zit nog heel veel oog uh, en haak aan. Hè? Huh? Dat boeit me niet. In ieder geval. Maar, dat gaan we in andere boeken behandelen. Bijvoorbeeld, Uitleg van Risala. Als we klaar zijn met Iziyad, dan doen inshaallah, ik weet niet, Ibn Asir of uh, Risala. En daarna als het ooit wat van komt, je Maar, zo begin je dat je dit onthoudt, en dat je en je moet ook weten, de, soms zijn er uitzondering. Ja. Maar, dat je ont dit wordt makkelijk voor je gedaan. Zo'n tekst, als je hem leest, dan onthoud je hem. De uitleg heb je gekregen, kun je later naar na luisteren. En, die aan zijn diepe zaken. Dit is dit was vandaag uh, uh, voor het paragraaf. Nu gaan we het paragraaf Ikan Sarah. En nu gaan we even het bewijs hiervoor zijn niet zover. Want de uh, meeste zijn allemaal echt die uh, Het is nu nemen in de Faraid. Voor faraid en voor gebeden die niet zijn, die je niet op tijd hebt gebeden. Voor de jama'ah en voor de vez is het Oké, imam Malik wordt gezet door imam Ibn Qasim. Hij zei imam Ibn Qasim in Moudawana. هذه <سؤال> اقامه اذكريت الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي لا إبن قاسم ابن الخليفه Wat is het bewijs? Hiervoor is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft Bilal opgedragen om de azan alles twee keer te zeggen en de iqama alles één keer te zeggen. Behalve Allahu Akbar, want dat is een uitzondering daarom. Deze hadith is overgeleverd door imam Bukhari, imam Muslim. En eh, nog een sterker bewijs dan dit is de praktijk van de geleerden in Medina. Zijn een ikame werd eeuw na eeuw gedaan, generatie na generatie, tijd van de profeet, Sahaba, hun kinderen, hun kinderen in de tijd van Imam Malik. Dagelijks vijf keer per dag. Dat is gewoon, als dat niet moeten is, dan bestaat er geen moeten In het boek, Moatta, Moatta. Het hadithboek, dit is een van de geweldigste hadithboeken die er bestaan. En ook de oudste. Twee, uh, twee uh, kenmerken. Beste en meest authentieke oudste. Waarom? In mijn merk heeft deze hadithboek 40 jaar aangewerkt. 40 jaar. Toen hij hem als eerst schreef. Bestond hij uit 12.000 ahadith. Moet je, je voorstellen. Meer, meer ahadith dan die in Bukhari zaten. En in Muslim. En in alle boeken van Sunan. Meer dan dat. Behalve de moslim van Imam is Ismir. En in 40 jaar heeft hij hem. Uh, bewerkt. En helemaal uh, klaargemaakt. In 40 jaar. En bleef daarvan, als ik me niet vergis 3000 ahadith. Ongeveer, plus, minus. In Muatta staat er, in mijn melk werd gevraagd. Over, dat dus je de azaam, zeg je alles twee keer. En in de ikama. En, wanneer moeten mensen opstaan. Als de ikama wordt gedaan. Wanneer je sta je op om te bidden. Hij zegt. Er is tot mij niks gekomen omtrent uh, trent de azaan. En de ikama alleen datgene wat ik. De mensen heb zien doen. Hij zegt. van de ikama. Dat wordt niet twee keer gedaan. Maar alles één keer. En dat is de praktijk die ik ken. Van de gelezen van mijn land. Dus, dit is Amir in Medina in Moudawana en in Mu'atta. En het opstaan als ik uh, ikana wordt gedaan, hij zegt: Ik heb daar niks specifieks over gehoord. Dus, hij heeft geen ahadith of fatwa gehoord. maar je moet nu opstaan, je moet in het begin opstaan, je moet later opstaan, ob je moet tijdens opstaan als je zegt Haya al Salah of als je zegt jazart... Allahu Akbar. Hij heeft niks daarover gehoord, Dat betekent er is. In Medina en al die geleerden en al die sahada en hun kinderen, er was niks daarover. Hij zegt, dat ligt aan de mensen. Sommige zijn een beetje zwaar, anderen zijn wat lichter. Eentje kan eerder opstand dan de ander. En in, in Moudewan heeft hij gezegd, wat ik weet is dat Ibn Omar, hij stond op als Qabqai met Sarah werd gedaan. Maar dat was niet als een voorwaarde of een, uh, een pilaar wat je moet doen. De voorwaarden van de mokkim zijn net de voorwaarden van de mu'addin. Behalve bij uh, mannelijkheid, dat is geen voorwaarde, want vrouw mag ook ikame doen, maar voor zichzelf, niet voor de mannen. Imam Malik ze, uh, zei in, muda, uh, in de mu uh, De vrouwen doen geen adaan. En ze hoeven geen iekama te doen. En als een vrouw iekama doet, dan is dat goed. En Imam ibn Wahd heeft overgeleverd over, over Nafi, die heeft overgeleverd over Abdullah ibn Omar, dat hij zei: De vrouwen mogen geen adaan doen. En geen iqamah. Dat is de meaning van Iman uh, uh, Abdullah ibn Omar. Dit is wat de Sheikh Doctor Hassan de Kore heeft vermeld in zijn boek. Dat was voor van Ik wil het heel leuk ben.